9 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. President Obama heeft tijdens zijn bezoek aan Senegal... de homorechten onder de aandacht gebracht. Hij sprak met trots over het vonnis van het Amerikaanse Hooggerechtshof om getrouwde homostellen dezelfde rechten te geven als heterokoppels, En hij sprak de hoop uit dat andere landen dat voorbeeld snel zullen volgen. Maar de president van Senegal maakte direct duidelijk... dat zijn land daar voorlopig nog niet aan toe is. Homoseksualiteit is strafbaar in Senegal, net als in 37 andere Afrikaanse landen. In vier daarvan staat er zelfs de doodstraf op. Staatssecretaris Steven gaat onderzoeken of er alternatieven zijn... voor het visiteren van mensen in vreemdelingendetentie... Visitatie, waarbij ook intieme delen van het lichaam worden onderzocht... wordt vaak als een inbreuk op de lichamelijke integriteit ervaren. Veel partijen pleiten voor alternatieven. Teven zei dat een visitatie nooit te belastend mag zijn voor mensen... maar het middel helemaal uitsluiten kan hij niet. In Chili heeft de politie 122 mensen opgepakt... om een eind te maken aan een bezetting van zo'n 20 scholen... in de hoofdstad Santiago de Chili. De scholen moeten komend weekend dienst doen als stemlokaal. Verspreid over het land worden tientallen instituten... al langer bezet gehouden door demonstrerende studenten. Ze eisen gratis onderwijs en onderwijshervormingen. De meeste bezettingen zijn zonder problemen opgegeven... maar bij de ontruiming van sommige scholen... kwam het tot botsingen met de politie. De kieswet in Chili schrijft voor dat gewapende troepen... tenminste 48 uur voor een verkiezing alle stemlocaties moeten overnemen. Het weer vanavond en vannacht. Enige tijd regen en motregen. Morgenochtend trekt de regen langzaam weg en smiddags breekt de zon af en toe door. Het wordt 17 graden. In het weekend wordt het zonniger en warmer... maar een bui blijft mogelijk. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen, goedenavond. Het wordt een bijzonder spannend weekend in Egypte, of niet, Esmeralda van Boom. Daar lijkt het wel op, ja. Journalisten uh, hier in de studio, um, uh, lang in Egypte gewoond ook. Ja. Um, wij dachten hier allemaal in Nederland, ja, het gaat er goed daar. Ze hebben een democratisch gekozen president. Wat valt er nou te zeuren? En toen zaten wij net even te kletsen voor de uitzending. Eh, en jij zei nou, nee, ja, wat valt er nou te zeuren? Het gaat, het gaat eigenlijk veel slechter dan onder Mossie. Onder Mubarak. Oh, onder ja. Mubarak sorry. Met, met, on, nu onder Morsi gaat het veel slechter dan onder Moebark. Nou, ja, als je kijkt naar de veiligheid, dan gaat het een stuk slechter. Als je kijkt naar de economie, die is nog verder uh, gedaald. Uh, er zijn nog meer mensen die maar van 1,50 euro per dag moeten leven. Dat de was... veiligheid is enorm uh, verslechterd, begrijp ja. ik. Ja, absoluut. absoluut. Je bent ik... laatst voor het eerst beroofd, wat je in al die jaren niet, niet zou voorkomen. Dat zegt natuurlijk niet per se iets. Maar je zei, dat hoor ik veel mee. me heen. Ja, klopt. In de zes jaar dat ik er wonen nooit uh, bang hoeven zijn om mijn tas. En toen kwam ik terug naar de revolutie. En toen werd ik uh, door twee mannen op een motorbureau van mijn tas. En dit soort verhalen, verhalen hoorde ik van heel veel kennissen en vrienden. Kortom, genoeg redenen voor, voor miljoenen mensen om zondag de straat op te gaan. En er wordt ook hard toe opgeroepen op Facebook, op Twitter. Um, het kon wel eens een, echt een grootste demonstratie worden. Ja, daar ziet het er wel naar uit. Zometeen meer daarover. En dit was vanmiddag op de redactie. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Het is donderdag en dat betekent crime met onze eigen mik. En vanavond gaan we het hebben over zoutzuur. Want daar je heel goed lijken mee weg te kunnen werken. Vervelende schoonmoeder met zoutzuur, zo opgelost! Is het de eerste keer dat er een uh, lijk met zoutzuur is weggewerkt? Ja, dat, dat, weten we dat. dat weten we natuurlijk niet. Als je het goed doet, blijft er dus blijkbaar echt niks over. Je moet wel goed roeren en goed onder het zuur houden. Maar dan, als je maar lang genoeg wacht, kun je het uiteindelijk gewoon door de wc spoelen. Spannend. Ja, het is eigenlijk de perfecte moord. Ja, als het goed gaat, zijn het natuurlijk altijd van die cirkels die hun mond niet kunnen houden. Want ze hebben zichzelf verluld. Uiteindelijk wel, ja. Via de WhatsApp. Wat kan je eigenlijk nog meer met zoutzuur? Misschien kunnen we het een keer testen. Super dat spannend. Dat schijnt heel goed. Ik moet op jouw hand. Ja. Vanavond in de uitzending. Ja. Ja. Je moet er wel een beetje mee oppassen, heb ik al wel begrepen. Want het brandt zo een gat in je hand als je, als je een beetje knoeit. Wat een enthousiasme. Voor twee lijken. Dat is te veel enthousiasme, vind ik. <laughs> twee lijken opgelost in Zoutzuur. <laughs> bijna de perfecte moord gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar eerst even, um, Mick, bij jou in het Hoge Noorden. Um, een record hebben jullie te pakken qua moorden. Het gaat heel hard, inderdaad. Ja, er zijn inmiddels elf mensen omgebracht. En uh, opvallend ook, de laatste vier moordzaken in Friesland. Achter mekaar. Uh, ja, dit is, het is bijna, bijna nooit gebeurd. En, nee, sterker nog, het is nog niet gebeurd. En uh, zelfs twee dubbele moorden. Dus de recherche heeft het hartstikke druk. En uh, de laatste moord was in een dagopvang. Ze hebben inmiddels twee, twee medebewoners opgepakt. Dus dat ziet er goed uit. Het maar moorden het is, uh, is taking over. Ja, en dat is raar. Want de laatste jaren is het gewoon. Uh, ja, dalen het aantal moord- en in heel Nederland. Dus het, het, is, het is een raar jaar. Een raar moordjaar. Nu al. Ja. Goed, dat is zo. Today is topics. Maar is lukt met het topics? Nou, we blijven een beetje bij de crime, want we beginnen met een probleempje voor de politie. Steeds vaker worden alcoholcontroles steeds sneller en steeds meer op internet gezet. Via Twitter gaan de locaties van dat controles rond als een soort wandelend huv. Een bericht wordt vaak als een lopend vuurtje verspreid. Automobilisten rijden daardoor steeds minder vaak in een fuik. Dus speelt de politie daarop in. Ze moeten wel, want bijvoorbeeld via Twitter worden alcoholcontroles bekendgemaakt. Automobilisten die dan gedronken hebben nemen een omweg of rijden van plaats met een passagier die niet heeft gedronken. We moeten even meewerken aan armtest. Zeker, Even tweeten als je langs een alcoholcontrole komt. Even een schoon erop, glazen. Door gaan, door gaan, door gaan, door gaan, door gaan, door gaan, door gaan, door gaan, door gaan, door gaan, door gaan, door gaan, door gaan, door gaan, door gaan, door gaan, door gaan, door Grote groepen mensen. En die worden ook nog eens een keer geretweet. Ja, internet. Ik denk dat we er over een paar jaar nog wel veel van gaan horen. Maar de politie <lacht> heeft nu een list bedacht. Ja, je zou met kleine groepjes bijvoorbeeld op een afrit kunnen gaan staan. En dan als we op het moment dat we op Twitter zien dat het bekend is, of op Facebook. Dan pakken we weer een andere locatie. Op 4 dan het pop-up restaurant dat vandaag de deuren opent. Speciaal restaurant, want je kan er alleen in je eentje naartoe. Ze hebben alleen één persoonstafels. De vraag is daar, want als je in een normaal restaurant in je eentje wil dineren... dan doen ze altijd een beetje raar. Maar bij dit restaurant is niet en om dat te illustreren... heb ik twee acteurs van de toneelschool uitgenodigd voor een korte impressie. Nou, ga jullie gang, jongens. Goeiedag. Ja, dag, meneer. Um, waarmee kan ik u helpen? Ja, ik had graag een tafel. Heeft u nog een tafel voor één? Oh, dat komt goed uit. We hebben eigenlijk alleen maar tafels voor één persoon. Komt u even mee. Graag. Ja, waanzin. Waanzin. Echt respect. Maar dit soort gesprekjes zijn vanavond echt te horen bij de opening van het eerste restaurant... waar alleen tafels voor één persoon beschikbaar zijn. Initiatief van ontwerper Marina van Goor. Goedemorgen. Ja, yes. goedemorgen. Deed het een beetje goed? Ja. Gewoon jezelf eruit lullen. Ook Kritiek op toneelspel, daar kunnen ze absoluut niet tegen. Deden we het een beetje goed zo? ja. Je? Ja. Zo, zo gaat het bij, u, uh, bij de eenpersoons tafels? Ja, dat, uh, dat is wel de bedoeling. Het is wel de bedoeling dat er wel heel hartelijk wordt ontvangen en niet van, kom je maar alleen. Ja, en, wat, uh, want eventjes voor de duidelijkheid, dat gebeurt... Hè? als mensen in hun eentje bij een ja. restaurant komen. Oh, oh bent ja. u alleen? Ja, oh, nou. Ja, precies. En dan krijg je een tafeltje die niet op de leukste plaats staat. Ergens en, een hoekje en, bij nee, het toilet. Och, hallo, 1998 tot 2005. Ik heb me vastgebeten in uh, eigenlijk de eenzaamheidsproblematiek. En toen kwam ik al heel snel... Tot de conclusie dat uh, eenzaamheid wordt. Ge mensen willen niet geassocieerd worden met eenzaam. Nee, want je denkt misschien eenzaam, dat is leuk, hè? Waardoor als je iemand tegenkomt en die zegt: Nou, ik ben, ik ben zo vaak zo eenzaam. dan klop ik hem vaak op de schouder en zeg ik: hey, Hé, wat leuk voor je, geniet ervan. Maar nu blijkt dus <laughs> dat die mensen eigenlijk helemaal niet eenzaam willen zijn. Het is een beetje sneu. En. Uh, nou ja, en dat, daarmee wilde ik de confrontatie aangaan met mijn ontwerp. Ja. Nou, Dit weekend kan jij ook in je eentje gaan zitten. De Droeftoeters verzamelen zich in Bos en Lommer in Amsterdam. Dus neem extra parkeergeld mee en draag zo'n fluitje om je nek voor als je de straat op gaat. Dat is gevaarlijk daar. Op drie, dan werkzaamheden in Den Bos. Op het station daar wordt een nieuwe brug geplaatst. En dus rijden er vanaf vandaag vanaf Den Bos veel treinen niet. Sinds vanochtend rijden er geen treinen vanaf Den Bos naar Nijmegen en Utrecht. En dat gaat 15 dagen duren. Ondertussen worden de reizigers met bussen vervoerd. Voor het station in de bos staat verslaggever Dirk Verhoeven. Ja, Dirk, de NS had reizigers van tevoren uitgebreid gewaarschuwd. Meid Den bos. Nou ja, dat lijkt dus te werken, hè? Ja, dat lijkt dus te werken. Ja, dat lijkt dus te werken. Want de NS beloofde chaos en beloofde stress. Maar die komen dus niet. Helaas, zit er wel eens in. Je was goed op de hoogte, of niet? Ja, het was wel goed op de hoogte. Dat wel. Het is alleen een beetje vroeg uit. Vijf uur vanmorgen. Dus, uh... Zit u zomaar in de bus in plaats van de trein? Ja, wist u dat? Ja. Ja, wij lezen op de krant, Precies, er zijn in Brabant niet helemaal van koekiewoud. Had u verwacht dat het zo rustig was? Nee, check, we hebben de bus alleen. Goedemorgen. Gratis koffie of thee. U heeft al een kopje koffie te pakken, zie ik. Ja, lekker hè? Ja. Alleen maar voordelen, hè, die bussen. Ja, absoluut. Je krijgt steeds meer reistijd voor je geld. Leuk om naast te zitten. Gisteren riet de NS-reizigers dan nog op om het station te mijden. De werkzaamheden duren 15 dagen. Laatste dag, 11 juli, rijden er helemaal geen treinen van en naar Den Bosch. Op twee dan de staking bij PostNL. Er komt een aantal bussen aanrijden, een aantal collega's. En dan staat gejoel, gejuich op bij de andere stakers. Het is hier begonnen, hè, op dinsdag, ja, de actie. Ja, ja, dinsdag, dinsdag. Ja, op dinsdag begonnen de stakingen in Amsterdam. Maar vandaag sloten veel postbezorgers uit andere delen van het land zich bij hen aan. Postbezorgers zijn ZZP'ers en krijgen volgens hen te weinig betaald. Ja. Kijk, en het begon allemaal afgelopen dinsdag. Ja, dinsdag, dinsdag. Toen eh, was Danny Verhulstonk de eerste die zei, ik doe het niet meer. Hij kreeg een aanbod wat hem te laag was om, om pakjes rond te brengen. en zei, ik stop met werken voor PostNL. Ik, en, en nou ja, dat er dan nu een paar honderd mensen hier staan...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 Inmiddels zijn er uh, 10.000 pakjes die klaar liggen voor bezorging. en staken honderden pakketbezorgers, zegt FNV-bondgenoten. Medewerkers van PostNL van het hoofdkantoor zijn nu zelf maar begonnen... met het bezorgen van de pakketjes en de aangetekende brief. En dan het nieuws van de dag. Op één, dat is Nelson Mandela. 94-jarige oud-president ligt in het ziekenhuis en zijn situatie is kritiek. Ja, sinds gisteren zijn er berichten dat hij kunstmatig beademd zou worden. Onder meer door CNN. Ja, ook Fox News wilde Nelson Mandela gaan beademen. Maar CNN ging er dus met rechten vandoor. Het is dus overigens geen officieel bericht... want de woordvoerder Meg Maharaj die praat over de gezondheidstoestand van Mandela... wil daar niet op reageren. Diezelfde woordvoerder zou vanochtend door hier, tegen hier de zender SABC hebben gezegd... dat Mandela inderdaad verder zou verslechterd zijn. Verslechterd de afgelopen 48 uur. Maar nu schijnt hij weer gezegd te hebben van... nee, ik bedoelde dat hij dit weekend was verslechterd. Ja, onduidelijkheid dus. Maar dat het niet echt goed gaat met Nelson Mandela, dat is wel duidelijk. Volgens de oudste dochter is de situatie van Mandela niet meer kritiek... maar zeer kritiek. Dat is de tweede fase van kritiekheid die in komt. Nog extreem kritiek, gigakritiek en kritieken kan bijna niet. Bij het ziekenhuis zijn vannacht wakens gehouden op zijn Zuid-Afrikaans, dus met veel muziek. En dat was het, Willenwijn. Tot zometeen met tweets. Tot zo, Luc. Dankjewel. <laughs> Het wordt een spannend weekend voor jongeren in Egypte. Aanstaande zondag staat er een massaprotest gepland. Het is dan precies een jaar geleden dat Mohamed Morsi president van Egypte werd. En daarmee was hij de eerste democratisch verkozen president van Egypte. Maar veel Egyptenaren zijn, ik zei het net al, helemaal niet blij met hem... en roepen via filmpjes op internet op tot een tweede revolutie. De volgende leiders. ze niet onze islam. Ze niet onze So another revolutionary act is taking place. Tumorud <tomercial> <tomercial> is for our dreams that were not achieved. Mawiduna <tomercial> <tomercial> 30 ja. Esmeralde van Boon, in de studio journalist en arabist. En die maakte de serie voorbij de Arabische Lente en de Vrijheid van Tahrir. Je woonde zelf om de hoek bij het Tahrirplein in Cairo. Ja. En Abdel Abdelrahman, 27 jaar, Egyptische jongeren en veel van jouw familie en vrienden wonen daar nu op dit moment. Klopt inderdaad. Um, zie je het ook een beetje, jij woont in Nederland, zie je het ook een beetje als, als jouw strijd eigenlijk? Ik bedoel, je bent hoe dan ook verbonden met je thuisland. Ja. Ik heb een Egyptische vader en een Nederlandse moeder, dus... Ja, je volgt het, je blijft het volgen. Ik heb heel veel vrienden, zoals je net al zei, en familie daar. Mm -hmm. Dus je blijft op de hoogte en tuurlijk, tuurlijk ben je betrokken erbij op een of andere ja. manier. Nou, noemen ze dat wat we net hoorden in het filmpje, uh, de strijd, of in ieder geval de aankomende protesten, noemen ze, als ik het goed zeg, Tamarot. Tamarot, ja. Wat is dat? Um, eigenlijk uh, rebelleren, verzet. Ja. Um, daar komt het op neer. Um, en uh, ze zijn, ik denk, uh, wat is het? 28 april was het, uh, zijn ze gestart. En er zitten, zitten uh, meerdere, meerdere partijen achter. Maar het ja. is eigenlijk meer, uh, zoals ze dat noemen, een grassroots movement. Vanaf uh, onderop, vanaf de, uh, nou, vooral jongeren. Hè? Dat filmpje zie je precies. alleen maar jongeren ja. die ontevreden zijn. Want we hebben het de hele tijd over ze, maar wie zijn ze? Hoeveel mensen zijn dat, Esmeralda? Nou, het zijn behoorlijk wat mensen. En uh, heel veel van de mensen die zich nu hebben aangesloten bij een zijn mensen die ook... ...tijdens de eerste revolutie van 25 januari 2011 op straat stonden... Ja. ...en teleurgesteld zijn over hoe het nu in Egypte gaat... ...en uh, zich hebben verenigd en hebben opgeroepen tot... Ja, en die Tamarot is dus een beweging en die roepen op om, om zondag uh, te gaan demonstreren tegen dit bewind, tegen Morsi. En hebben ook, uh, geloof al 15 miljoen handtekeningen verzameld ja, inmiddels. ze zijn begonnen met een petitie om uh, daarin het vertrouwen in uh, president Morsi op te zeggen. En daar zouden 15 miljoen mensen dat al hebben getekend. Ja. En ze hebben gezegd, ja, die petitie alleen is niet genoeg. We moeten die kracht bijzetten door ook... De straat op te gaan uh, en, en te demonstreren en ons uh, stem te ja. laten horen. In maar verwachten jullie nu dat het de komende zondag, we weten allemaal die beelden nog van, wat is het nou, dik twee jaar geleden, ja. Tagrierplein helemaal vol, tentjes, dat soort dingen. dat ja, was wekenlang op televisie, gaan we dat weer krijgen? Er is één groot verschil denk ik, want we, we, om het even in perspectief te zetten, er is namelijk inmiddels zijn er ook tegenbewegingen gestart. Uh, Tagarod, dat lijkt dan weer op... Uh, Tamarod. Op Tamarot, inderdaad. Maar um, uh, dat is meer qua ondersteuning en, uh, en, uh, van, uh, van, uh, van president Morsi. En zij beweren, of tenminste zij zeggen... Dus dat zij inmiddels ook al aan de 10, 11 miljoen stemmen zitten. Dus wat dat dat betreft gezellig is gezellig daar, op uh, het ja. plein. Er, er ze... wordt echt twee grote groepen tegenover elkaar... En... Uh, de, de Morsi-aanhangers hebben al aangegeven dat ze morgen zullen starten. Ja. Omdat ze bepaalde plekken in Cairo veilig willen stellen uh, en daar gaan zitten. En, en uh, om ervoor te zorgen dat de anti-Morsi-demonstranten daar niet kunnen gaan zitten. We gaan zo meteen het erover hebben over uh, wat er dan allemaal niet goed gaat volgens veel mensen. Want je zou denken sinds een jaar een nieuw president, nou er zal heel wat veranderd zijn. Ja dat is er, maar vooral ten slechte. Maar nou begrijp ik, Esmeralda, dat jij eigenlijk... Nou, jij zou misschien gaan, maar een vriend van jij zou... Nou, doe maar niet, kom maar niet. Ja, die belde ik inderdaad en die zei... Je bent zeker van plan om 30 juni uh, te komen? Ik zei ja. Nou, doe maar niet, want ik blijf ook gewoon binnen. En ik zal uh, het nieuws bekijken op televisie, maar ga maar niet heen. Want hij, nou ja... Hij verwacht dat er heel wat gaat gebeuren. Hij heeft ook vrijgekregen van zijn werk, drie dagen lang. Ja. Hij heeft uh, inko inkopen gedaan in de winkels... omdat hij dacht, ja dat zal de komende dagen niet van komen. Vertelde dat heeft iedereen me... gedaan, hè? massaal. Ja. Uh, hij vertelde me ook in de winkels is niet normaal wat je daar ziet. Uh, schappen zijn leeg, mensen hebben hartstikke veel ingekocht. Maar dat heeft meerdere redenen. Misschien dat ik daar meteen op kan inhaken. Ja. Want dat heeft ook eigenlijk met, uh, met de sociale... of tenminste de, de economische sociale status nu te maken in Egypte. Ja. Uh, de, de, een van de redenen is onder andere dat men niet weet wat men kan verwachten. Maar een andere reden die ook heel nijpend is op dit moment, de schaarste in benzine bijvoorbeeld. Elke, ja. elke, elke rit wordt goed bedacht, is die nuttig, is die nodig? Dus vandaar, dat is ook een reden geweest voor het inslaan... En uh, ja. voor, voor het massale thuisblijven. Voor hamsteren, zeg maar. Ja. Nou, niet, per se, niet alleen hamsteren, maar ook bijvoorbeeld dingen als mijn broertje, die, die speelt in een toneelstuk bijvoorbeeld. Ja. En dat toneelstuk dat zou vandaag afspelen en morgen. Nou, die zijn beide afgelast. Waarom? Omdat ze verwachten dat er bijna niemand zou komen, want je moet met de auto die kant op. En de benzine is bijna op. Precies. Ja. Nou, dit, Goed. Ja, Genoeg redenen dus om, om, om de straat op te gaan, om je stem te laten horen. En, um, zometeen meer dus over wat er allemaal veranderd is. Bijvoorbeeld dat er bijna geen benzine meer is, maar ook Esmeralda. Jij zei het al, het is er veel onveiliger geworden. Het klinkt niet als een land waar ik uh, graag naar op vakantie zou gaan. En daar ga ik het ook over hebben. En ik ook. <laughs> one Marley, one love. Hm? Charlie en de Whalers. One Love. Je luistert naar BNN Today op Radio 1. Zometeen verder over Egypte. Uh, de vraag is: komt die tweede revolutie er? En als dat er is, begint die dan komende zondag. Dat zo. Donderdag, Crime Dag. Het uh, leek de ultieme methode: een moord plegen en het lijk oplossen in zoutzuur. en dan lekker door de wc spoelen. Bijna kwamen ze ermee weg. Maar deze week oordeelde de rechter dat de leden uit de familie L. en huisvriend Ron van K tot 15 jaar de cel in moeten. Onze eigen sporenzoeker in de onderwereld, Mick van Weely. goedenavond. Hi. Ja, dit is, een, dit is een bizar verhaal. Er heeft al aardig wat in de krant van gestaan. Ja. Um, wij hebben nog wat uh, fijne details opgesnoord. Vertel nog even, wat is er gebeurd? Er, was een, er waren een moeder en een zoon in Limburg. Die hebben twee Irakezen omgebracht in 2009 en 2011. Uh, de zoon bracht de eerste om uh, omdat hij zou zijn misbruikt door hem. Hij heeft hem de keel doorgesneden en daarna met een pikhouweel bewerkt. De moeder deed twee jaar later bij de andere Irakees... en zij gaf als reden of het, dat zou zijn gebeurd om... Uh, ja Sorry, dat is niet helemaal duidelijk waarom het is gebeurd. Ja. Dat is niet helemaal duidelijk, want zij, ont, zij ontkent... Nou ja, het is iets met het dachter, haar dochter, is... toch? Haar de, de, de, de, de, de, de, de dochter, dat was het vriendje ja, van dat haar dochter. Ja, het was het vriendje van de dochter, inderdaad. Maar goed, zij ontkent, dus we weten niet precies eh, nee. hoe en wat. Het uh, is geval... ook een heel ander verhaal trouwens, hoor. Dat de familie zich bezig met criminele zaken... en misschien wel gechanteerd zou zijn door Ierkezen of wat dan ook. Dus weet het gewoon precies niet. In, In ieder geval twee Ierkezen omgebracht. Omgebracht. En het bizarre is uh, dat daarna wat ze daarna hebben gedaan met de lichamen. Want die zijn ja. namelijk opgelost in zoutzuur. Ja. En daar gaat de, daarmee heet het ook de, het de zoutzuurmoorden. Uh, het was bijna de perfecte moord. Want het is er gelukt. Um, uh, dus die twee lichamen zijn opgelost in zoutzuur. Ja. Dat is nog best wel moeilijk. Dat ja. was vrij veel straks, moeite. Ja. Uh, maar uiteindelijk zijn die daders dus toch gepakt. Ja. Waarom is de vraag? Nou ja, Het is ongelooflijk. Je. je ziet het soms bij de meest perfect gepleegde misdaden... dat ze echt door futiliteiten komen ze toch uit, in dit geval ook. De zoon die ging gewoon praten. Die begon gewoon tegenover een vriend, Paolo... begon hij op te biechten en vertelde hij wat er gebeurd is. En uh, heel saillant detail. Hij appte op een gegeven moment met die vriend. En ja. hij erin dat de pikhouw fucking terugbounste... toen hij uh, uh, op het hoofd aan het hakken was. Dus echt vrij, uh, vrij heftig. En de politie is ook gaan praten met een huisvriend, de, de, de man die uiteindelijk die lichamen heeft opgelost in zoutzuur, euh, zeg maar de zoutzuurman. Ja. En die begon ook meteen te praten. Dus uiteindelijk kunnen mensen dan toch dat soort gruwelijke dingen niet voor zich houden. Nee, en, maar uh... raar hè. Dan pleeg je zo'n perfecte moord eigenlijk en dan... Ja, ja, ja. Nou ja, ik vind het niet heel raar. Ik denk dat, straks, je, dat ja. je hier uh, best wel mee kan zitten, zeg maar. Ja. Denk ik. Ja. Goed, maar dan heb je dus um, geen bekentenis, tenminste, dat kan pas later. Ja. Uh, um, je hebt een moord zonder lijk. Ja, je hebt vooral een moord zonder lijk. En dat is lastig om iemand te veroordelen op die manier. Ja. Wat, wat is er toen gebeurd? Nou ja, dat is het moment waarop dus de mannen met de witte pakken komen, de forensische specialisten, de CSA en de polder. Uh, we spraken vanmiddag met een forensisch uh, antropoloog van het Nederlands Forensisch Instituut, Reza Gerritsen. Dat is een man dus die aan de hand van uh, botten en tanden onderzoekt wat er is gebeurd hè, met het lichaam, hoe, waar het is, wat ermee is gebeurd. Ja, want even, even voor de helderheid. Want de, dus hij de, heeft dus onderzoek gedaan in deze ja, zaak. Want, want die mensen zijn dus opgelost in zoutzuur. Ja. Dan blijft er in principe helemaal niks van je over. Helemaal niets. Behalve misschien wat. Hele kleine resten. Botresten. En, dan, en, en dat, dat gaat hij straks vertellen. Uh, je moet dus echt gaan zoeken naar die hele kleine dingen. En aan de hand daarvan, he, dat is ook het bewijs in de zaak. En aan de hand daarvan kun je reconstrueren wat er is gebeurd. Nou, deze Reza Gerritsen, die heeft dus uh, onderzoek gedaan in deze zaak. En we gaan even na luisteren naar wat er letterlijk allemaal op tafel is gekomen. Wij kregen van die hele grote lange uh, pijpen, bijvoorbeeld rioleringsbuizen, die eigenlijk vanaf het huis tot aan de straat allemaal weg waren gehaald. In die buizen ligt onderin nog een drap, dus dat drap is er allemaal uitgewerkt en hebben we al die stukken doorgeakkerd. Dus op zoek uh, naar haren, op zoek naar kleine stukjes op bot of tandengelijk materiaal. En dan hebben we het over heel klein spul. Dus je moet voorstellen dat we eigenlijk daar aan een tafel zitten, zo'n pot wordt omgekeerd, dan gaan we er met een uh, creditcard eigenlijk doorheen, er wordt alles onder een operatiemicroscoop bekeken. En alle stukjes die verdacht zijn, dus waarvan we enigszins het vermoeden zouden hebben dat het of een stuk opgelost bot was of een stuk opgelost tand, is geselecteerd. Maar ook steentjes waarbij we vermoeden dat daar wellicht nog wat opgelost bot of tand op zou hebben kunnen zitten. Ja. Goed, ik weet het kaartje. Je ziet het ook voor Je er zit echt iemand gewoon met het kaartje tussen die. Maar dit, is, dit zijn dus resten die ze uit het riool hebben gehaald. Ja. Want, want die, die lijken zijn opgelost in zoutzuur en daarna ja. gewoon, gewoon door. Weggespoeld, gewoon door de zee gespoeld. Weggespoeld. En ze hebben dus ja. echt hele kleine resten teruggevonden. En dat is dan het, uh, het bewijs in de zaak. Ja, en nou ja, je zou eens hebben met een pikhoveel ja. die mensen, uh, een van die mensen bewerkt. Wat is ja. nog meer bekend over hoe, hoe, ze, hoe ze dit hebben gedaan? Nou ja, nadat, nadat ze die mensen hebben omgebracht zijn ze naar die huisspring toegegaan. Die, die, die werkte bij een chemiebedrijf, DSM. Die had dat zoutzuur staan. En, uh, die die had heeft toch wat zoutzuur nou staan? Nou ja, die heeft dus letterlijk bij de recherche gezegd. Uh, van, uh, ja, en toen, toen 2011 kwamen ze met het tweede lichaam. Ja god, en ik had nog een, uh, nog een vaat, met, uh, vaat met zoutzuur staan uh, thuis. Maar mm. even voor de duidelijkheid, het klinkt allemaal heel makkelijk. Hè, dat je iets in zoutzuur gaat en, en dat je dan even lekker een filmpje gaat kijken. En als je terugkomt is het weg. Maar mm. zo werkt het dus niet. Joep. En dan moet het lichaam ook nog eens een keertje onder het, het, het oppervlak worden gehouden. En bovendien moet er dan nog onder zoveel keer goed worden geroerd. Want anders kan het zuur niet bij alle stukken in het lichaam komen. Want dan wordt het beschermd door een vetlaagje. Ik begrijp, die lichamen zijn in een ton gedaan. Daar is zout weer op gemieterd. En dan maar echt nou ja, heel, heel vaak roeren en alles onderdompen. Ja, maar, ja, maar vooral ook dat aspect van... Van het onderdompelen. Dat je dus, dat je dus moet blijven, blijven roeren. Ja, het, is, het is een heel bizar uh, verhaal. Um, de, de zoutzuur, dat hadden we helemaal in het begin over... is natuurlijk uh, super agressief. Ja. Um, betekent dat je ook als je flink roert... dan uiteindelijk gaat het wel? Is het, is het zo makkelijk? Ja, je, je moet ontzettend uitkijken. Want ik bedoel, uh, als je het op je handen krijgt... heb je een gat in je hand. Ja. Uh, de boel kan zelfs in de hens vliegen. Het is, het is hartstikke gevaarlijk. En die Reza Gerritsen, die onze forensische antropoloog... die dat dus allemaal wilde uitzoeken... Die, uh, die wilde dus ook precies weten van, van hoe gebeurt het nou. En die heeft dus uh, uh, daarvoor het eerst eigenlijk onderzoek in gedaan. En ja, want daar... Sorry, ik neem aan, zo vaak doet de NFI geen onderzoek nee. naar zoutzuurmoorden. Nee, dit was de eerste keer. En hij heeft daarbij vrij veel geluk gehad. Luister maar eens goed naar zijn verhaal. Kies voor mij, een kiezen uh, had ik nog in een potje. Uh, en die heb ik opgeofferd aan het onderzoek in, om te kijken of ik dat kan oplossen. En dat lost op als een zuurtje. Het kost even tijd, maar het lost op. Nou, en dat hebben we ook gecommuniceerd met een collega in het buitenland. En die kreeg het voor elkaar dat iemand die zich ter beschikking had gesteld van de forensische wetenschap... Dat, dat lichaam kon worden gebruikt om op te lossen in industrieel zuur. En dat is hem helemaal gelukt. Hij zei van, er blijft alleen maar een, een, een drap over wat weg te spoelen is. Dus toen was eigenlijk het besef gekomen van wat tot nog toe wellicht Hollywood was, kan we nu achter van, dat is gewoon heel goed toepasbaar in deze moderne tijd. Ja, dan heb je dus je lichaam ter beschikking gesteld ja. aan een forensische wetenschapper... Ja. dan word je hiervoor gebruikt. Dat is een goed doel, <laughs> toch? <laughs> ja. Ja. ja, goed. Uh, maar uh, het gebeurt dus niet, zo, niet vaker. Zij hebben het nog nooit meegemaakt. Nee, dit is de eerste keer. Maar in het buitenland is het wel vaker gebeurd. Er is een serie geweest in groot brittannië die heeft uh, zijn lichaam, of lichaam van zijn slachtoffer zo weggewerkt... Ja. En uh, het is geen fabeltje, het is echt zo ge geweest dat de maffia het ook deed. En, uh, in de jaren 50 had je het dorpje Corleone. Ja. En daar, is, uh, daar kwam echt een hele grote mafia-organisatie uit, de, de grootste eigenlijk. Don Corleone. Don Corleone. Ja. En uh, regisseurs zochten op een gegeven moment de vermiste mannen. Die kwamen uit in een, in een pandje vlak buiten het dorp. En die kwamen daar binnen en het stonk. En ze keken en er lagen echt bakken met zuidzuur, met armen, benen en alles. En het was gewoon echt een wegwerkfabriek. Dat is echt, echt, echt heel erg. Je ja. vraagt je af waarom het niet vaker gebruikt wordt als het zo effectief is. Maar goed, het, het maar kost dus wel enige moeite. We nee, niet. dat weten we. Ik bedoel, een, nee, een, een, een goede waar. moord die, die, die, die komt niet uit. Ja, ja het goed een goede doet. moord komt niet uit. Deze dus wel. Uiteindelijk ja. ze zijn ze gaan kletsen um, en nu zijn ze veroordeeld tot wat voor straffen? Uh, moeder Els veroordeeld tot 15 jaar cel. En uh, zij heeft ook uh, bekend. En zoon Maurice heeft 13 jaar cel gekregen. Twee anderen zijn vrijgesproken. It, uh, de film is in de maak, lijkt mij zo. Er zijn al mensen die hebben zich gemeld. Uh, die wilden een boek schrijven heb ik ja. begrepen. Volstrekt ja. ongeloofwaardig, toch? Als je dit boek leest. Ja, het is, Niemand die uh, het ja, gelooft. Ja, het is heel <laughs> idioot. Radio 1, Willemijn Veenhoven. PNN Today. Staatssecretaris Dekker van Media wil dat presentatoren die meer verdienen dan de balken. en enorm salaris inleveren. Nou, of dat er vaker voorkomt bij internationale sterren, hoor je straks van onze entertainmentman Mark Koster. En Luc is er weer met de tweet zometeen. Luc, wat is het nieuws op Twitter vandaag? Het, het is weer dus zover. Beliebers en boos. Oh. Ja, het is weer dus zover. Nieuws, zei ik, Luc. Nieuws. <laughs> Beliebers en boos. <laughs> <laughs> Oké, okay, tot zo. Dit is Radio 1. Met het NOS Journaal van half tien. Hier is Renate Evers. De staatsloterij noemt de beslaglegging op zijn administratie buitenproportioneel. De stichting Loterijverlies heeft hiervoor toestemming gekregen van de rechter als vertegenwoordiger van zo'n 40.000 mensen. Zij willen hun inzet terug, omdat de staatsloterij in het verleden niet meldde dat prijzen ook op niet verkochte loten kunnen vallen. De staatsloterij bekijkt of hoger beroep mogelijk is.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 En in Chili zijn 122 mensen opgepakt die zo'n 20 scholen bezet hielden. Die scholen moeten dit weekend worden gebruikt als stemlokaal. Op allerlei plaatsen in het land worden al langere tijd gebouwen bezet gehouden door studenten. Ze eisen onder meer gratis onderwijs. En tot zover het nieuws van dit moment. Luc dan met uh, Belieber Nieuws. Ja, een geweldige sketch in het programma van Jimmy Kimmel. Dat is een uh, talkshow-host uit Amerika. Nou, die waren bij een concert van Justin Bieber en vroegen zich af hoe ver zouden fans eigenlijk gaan in het verdedigen, uh, bij het verdedigen van hun held. Nou, dan stelden ze allemaal belachelijke vragen en dan liet ze uh, bizarre tatoeages zien van die Justin Bieber dan zou hebben. En uh, nou, ze gingen erg ver. He is upset at Justin Bieber because his new Bentley has tires made out of baby seals. Do you think they should just leave Justin alone? Yeah, I think that it's like his choices that they don't need to criticize on. Do you think Justin should be allowed to park his new Ferrari in handicap spots? I think. Ja, yeah, his Ferrari is awesome. What if a handicapped woman was trying to pull her van into the spot, but Justin Bieber was in that spot with his Ferrari? I, I would let I would actually make her wait because Justin Bieber is Justin Bieber. Ja. <laughs> dat was vaak het argument: Justin Bieber is Justin Bieber, Justin Bieber is God. Nou, zoals het gaat bij Bieber News: veel reacties. Laura noemt het het grappigste, maar ook engste wat je vandaag online zult zien. Warrior Heart twittert dat de beliebers in deze video duidelijk geen echte beliebers zijn. Kan ze zien. Dominic vindt dat de meisjes die je hoorde in een kooi moeten worden gestopt... en vervoerd moeten worden naar een onbewoond eiland. Vind ik wat ver gaan. En Tara ziet hier een klein schandaaltje. Zij tweet namelijk overduidelijk acteurs om ons Beliebers een slechte naam te geven. Zo zou zo maar kunnen. Uh, nou, dan wordt er heel veel getweet over PostNL. Hè. Er wordt gestaakt. Rudy Makai die zegt die stakende medewerkers van PostNL... die hebben zeker een pakket aan ijs op tafel gelegd. Piet Heijn, fijne naam. Uh, bij dat soort bedrijven word je altijd misbruikt als werknemer. Aandeelhouders willen alleen maar geld zien. Detlef Hogeveen, die uh, is een beetje in de war. Hij zegt, ik wil een e-book op internet bestellen... maar dankzij de staking bij PostNL toch maar naar een fysieke winkel in de buurt. Jan Henk Omelo, die zegt, ik doe sowieso alles via interne post. En Ria Bloemberg, die, uh, ja, die heeft eigenlijk de eerste kleine leed te pakken. Ze zegt, decor voor kindermusical ligt in Amsterdam bij distributiecentrum... en wordt niet bezorgd door staking. En zelf ophalen kan niet. Wat nu, PostNL? Vraag ze. Oh my god. Ja, ik had het ook niet bedenken. Dus moet ja. PostNL maar reageren. Dat waren ze, Willemijn. Thank you, Luc. Tot morgen. Tot morgen. Nou ja, trouwens, blijf gewoon nog eventjes. Kom ze. Nee, tot morgen. Je ja, ik trap tot tien. Hoor, of nee? <laughs> Ja, ik pak een ATV'tje altijd met die. Nu ben ik klaar. <laughs> Oké. Okay. Ja. Nee. I was a fool. Ik was young and confused and for you. You sang along to my favorite bij ons te gast nog laatst. Een meisje dat op hele jonge leeftijd naar de Brit School in Londen vertrok... om daar grote muzikant te worden. En dit is van haar eerste album Songs from the Sandbox. Lost and Fout, found Tessa Rose Jackson. cia klokkenleider Edward Snowden die zit al bijna een week vast... in de transitruimte van het vliegveld in Moskou. En dat kan nog wel maanden duren zolang je geen visum krijgt van Ecuador. Onze man in Rusland, Olaf Koens, die is daarom gisternacht in diezelfde... Transitruimte verbleven om te kijken of het daar goed toeven is. En natuurlijk heeft hij ook nog even gezocht naar Snowden. Het is eigenlijk heel makkelijk om uh, de transitzone van die luchthaven binnen te komen. Je moet namelijk gewoon een ticket kopen. Ja, dan moet je gewoon je vlucht missen. Uh, dus uh, dan word je op een gegeven moment omgeroepen. Nou, ik ben netjes even langsgegaan en gezegd, sorry jongens, ik vlieg niet mee. Dus hebben ze hebben me van de lijst afgehaald. Ja, en dan zit je in die transitzone en dan kan je zo lang blijven zoals je wilt. Uh, Snowden zit er al uh, vijf dagen inmiddels. Nou, ik heb het een uurtje of uh, uh, tien uh, volgehouden en toen vond ik het wel mooi geweest. Luchthavens uh, zijn er een beetje op gemaakt dat je er maximum twee hooguit drie uur doorbrengt. Hè? De, de tijd die je moet wachten op een, uh, op een vlucht. Ja, daarna uh, wordt het wel heel vervelend. Uh, uh, de luchthaven van Moskou, Sherimetevo, is, is vrij groot. Je hebt uh, twee verschillende delen. En, en, uh, de, de terminal F, de oude Sovjet-terminal. Uh, die is echt heel donker, grijs, naar. Uh, allemaal geheime gangen, ingangetjes, uh, uh, Allemaal kamers waarvan je niet weet wat er gebeurt. Het is vooral mensen kijken, maar op een gegeven moment, ja, hoe langer je daar zit, uh, uh, kijk, je, je, je gaat naar iedereen de kijken. Je denkt, goh, zo, zo zou zouden ze zich misschien gesminkt hebben. En op een gegeven moment loopt er iemand voorbij met een laptop en een bril. En dan rent iedereen erachteraan. Ja, dat moet hem zijn. Oh nee, dat is hem toch niet. Nou ja, uh, uh, je wordt een beetje gek, zeg maar, na een paar uur. Er uh, is dus niet heel veel specifieks aan om eerlijk te zijn. Behalve dus dat we daar uh, uh, gisternacht met uh, vijf collega's uh, aan schekken doorheen aan het rennen waren. Ik heb het heel lang met de New York Times opgetrokken. Ook een fotograaf daar. Die heeft nog geprobeerd uh, allemaal mensen met brillen te fotograferen. Die tenminste nog een beetje op Snowden lijken. Maar uh, uh, ja, op een gegeven moment heb je het echt wel gehad. Hè? Ook wanneer ook zeg maar, de Burger King sluit. Uh, en er niks meer te eten is. Uh, ja, dan, dan wordt het op een gegeven moment echt saai. Wat er natuurlijk nog wel is, is het Capsule Dat is een hotel. Waar je incheckt en per uur moet betalen. Hele kleine kamertjes. Nou, men heeft heel lang gedacht, Snowden zit daar, dus daar hebben we ook heel lang rondgelopen. Uh, met z'n allen hebben we dan zo zo, zo van die kamertjes gehuurd. Om af en toe een beetje bij te slapen. Ja, uh, uh, Maar helaas is Snowden uh, niet gevonden. Gate number 17. Het feit dat hij dus niet gewoon bij de Burger King zit... en dat hij geen rondjes loopt uh, in de luchthaven zoals wij dat doen... Ja, dat betekent gewoon dat de, de Russische dienst hem beschermt... en uh, dat ze hem uit het publiekelijk oog onttrekken. Nou ja, we gaan er eigenlijk ook allemaal van uit... Uh, uh, dat de dienst flink bezig is met die vier laptops die hij heeft meegenomen. Uh, daar staat natuurlijk allemaal razend interessante informatie op. Nou, we hebben geprobeerd uh, ook een beetje met de politie te praten. Ik heb één politieagent gevonden die mij later weer de luchthaven heeft uitgeholpen. En die zei van... Uh, uh, en weer van die journalisten die hier proberen de nacht door te brengen. Nou, uh, maak je niet druk. Uh, die Snowden, uh, die slaapt al. En uh, uh, jij kan ook maar beter naar huis. Onze man in Moskou, Olaf Koens. Van Moskou naar Egypte, aanstaande zondag. Als Morsi precies één jaar president is... dan staat er een massaprotest gepland. Jonge Egyptenaren die hebben het helemaal gehad met de huidige regering. In filmpjes op social media roepen ze massaal op om mee te doen. En de grote vraag is, komt er inderdaad een tweede revolutie in Egypte? Aan tafel hier journalist en programmamaker en Arabist Esmeralda van Boon. Nogmaals, goedenavond. goedenavond. We wonen zelf om de hoek van het Tagrierplein in Cairo. Waar natuurlijk de eerste revolutie begon, dat weten we allemaal nog. En Abdelrahman is, is een Egyptische jongere. en nieuwe voorzitter van een gloednieuwe stichting van Egyptische jongeren in Nederland. Om die samen te binden, begrijp ik. Klopt, dat is um, nou. Ja nou. Esmeralda, zijn dit dezelfde jongeren als toen in 2011? Ja, deels wel. Uh, deels de mensen die tijdens de revolutie in 2011 op het plein stonden... Uh, zullen nu ook weer naar het plein gaan. Ik heb uh, verschillende mensen gesproken ook. Die zeiden, ja, wij gaan zondag uh, met een hele grote groep lopen naar Tagrier. En dat waren ook mensen die ook in 2011 ja. uh, met elkaar op Taglier stonden. Maar niet iedereen uh, zegt, we hebben het niet goed, we gaan zo meteen de straat op. Nee, zeker niet. Er zijn ook zeker mensen die zoiets hebben. Laten we Morsi nog wat meer kans geven. Hij zit nog maar een jaar. Ja. Uh, hij heeft een land overgenomen... wat uh, wat er niet goed voor stond. Dus we ja. kunnen hem nog niet heel veel aanrekenen. En er zijn ook mensen die het wel eens zijn met uh, het feit dat Morsi president is. Klopt, de broederschap die heeft natuurlijk ook een grote aanhang in Egypte. Ja. Uh, Al slinkt die wel met de dag. De dus... broederschap, daar komt Morsi uit. Hè? Dat, heeft, uh... dat is inderdaad. Uh, Morsi was voormalig lid van de broederschap... Ja. en wordt nog altijd wel uh, ondersteund uh, door de broederschap. De moslimbroederschap, ja. ja. Maar zelfs uh, binnen de eigen achterban, dus eigenlijk partijen die ook eerst achter Morsi stonden, zoals bijvoorbeeld een Noer, de Salafistenpartij, die hebben zich eigenlijk uh, ja, midden geplaatst. En die, die, mm -hmm. die willen juist bemiddelen tuss tussen de anti uh, en de, en de pro-Morsi. Uh. Gaan jou, jouw vrienden, gaan die de straat op? Uh, ja, het grootste gedeelte wel. Een ja. deel kiest er ook voor om niet te gaan. Ja. Omdat die ook denken, laat hem nog, geef hem een beetje de tijd. En ja, hij zit precies, er pas net. Precies, en dat is wel ook een beetje het sentiment wat ertoe wat, uh, toe heeft geleid. Tenminste, een hoop mensen tijdens Mubarak... die zeiden ook van, laat hem nog maar even zijn tijd uitzitten. Dus ja. persoonlijk uh, ben ik het ja, niet, niet, niet eens met die mening. Maar hm. het, het gros zegt wel gewoon... we gaan echt de straat op en, en, uh, en we gaan gewoon de, zeggen wat we ervan vinden. Er worden dus echt nou ja, miljoenen mensen verwacht of is dat overdreven? Nou, het is erg moeilijk, dat om... weet je nog niet. Nee, nee. Het, is het is Egypte. Misschien schijnt de zon en dan kan je wat anders leuks gaan doen. De zon schijnt sowieso. Het ja, is er <laughs> sowieso warm. Ja, nee, maar goed. Maar, nee, nee, maar het valt gewoon nog niet te zeggen. Nee, nee, nee. Maar dat, ja, de verwachting is wel dat het groot dat wordt. Ze ja. zijn, uh, ze als in de jongeren, zijn een internationaal goed gezelschap. Amerikaanse comedian John Stewart, die staat al een tijdje achter ze. Vorige week vrijdag nog was hij te gast in de ontzettend populaire late night show van zijn Egyptische collega. Namelijk Bassem Youssef. Even een korte. If, you, if your regime is not strong enough to handle a joke, then you don't have a regime. Because a joke is a joke. You may say that is an insult. Yes, maybe it is an insult, but it is not an injury. A joke has never ridden a motorcycle into a crowd with a baton. A joke has never shot tear gas to a group of people in a park. It's just talk. Wie noemt die nou de joke? <laughs> Wie die nou de joke noemt? Yeah. Ja, niet een persoon, hij bedoelt gewoon een grap. Ja, Anders maar is... hij bedoelt natuurlijk. Dit, dit, dit, dit kan allemaal, dit, dit ligt lastig, bedoelt hij? Bedoel een, ja, jo een joke? rijdt Een joke rijkt niet in op mensen. Ja, nou ja, bedoelt, bedoelt wat... hij heel Egypte? Nee, hij bedoelt kritiek. meer dat dat dat kritiek wordt niet geaccepteerd ja. en grappen die er worden gemaakt over het regime, over Morsi... dat accepteert het regime niet. Uh, en en wat hij ook zegt, ja. Waarom zou je dat niet oké okay vinden? Ja, um, ja. De, de maar dat is wel echt een rode lijn waar je niet over moet stappen. Ja, en dat is dus nog steeds zo. Dat was onder ja. Mubarak, zo, dat is nu nog steeds zo. Ja. Even, even voor de helderheid, daar hebben we het nog helemaal niet letterlijk over gehad. Um, de jongeren willen het vertrek van Morsi. Uh, ze hebben opgeroepen, er zijn 15 miljoen handtekeningen verzameld. Straks gaan ze allemaal de straat op. Wat is er gebeurd sinds Morsi er zit wat niet goed is? Wat, wat, is er, wat is er aan de hand in Egypte? Meer wat er niet is gebeurd eigenlijk, is er, denk ik. Nou ja. Vertel maar. Nou ja, hij beloofde een, een facelift. In de eerste honderd dagen dat hij uh, aan de macht uh, was... zou hij van alles gaan regelen. Namelijk, hij zou zorgen voor banen voor jongeren. Hij zou de economie zou die beter krijgen. Um, hij zou ervoor zorgen dat... Um, minimumloon uh, onder andere. ...omhoog zou gaan. En van dat alles is niets terechtgekomen. De economie is... Keihard naar beneden gedonderd. Uh, er zijn veel meer mensen die met heel weinig geld rond moeten komen. Er zijn geen banen gekomen. Heel veel jongeren worden ochtends wakker. Hebben niets te doen, want er is gewoon geen werk. En hoe komt dat allemaal? Nou ja, slecht management denk ik ook wel. Uh, niet ervaren. Heel druk bezig geweest met de macht naar zich toe te trekken. Uh, en hij kreeg wel een land uh, te regeren wat er al heel slecht voor stond. En als je dan geen ervaring hebt... en um, ja, ook niet heel erg bereid bent om, om met, met een grotere oppositiegroep en, mm -hmm. en met elkaar dat Maar het stond te er planen. al slecht voor en voor de rest vooral slecht beleid, zeg je eigenlijk. Slecht beleid ja. en niet willen luisteren en niet samen willen werken. Het is natuurlijk een hele moeilijke taak om na een revolutie überhaupt een land weer ja. op, op, op poten te krijgen. En maar bijvoorbeeld, even dat voorbeeld dat je net letterlijk gaf. Jouw broer speelt in een toneelstuk, er komt geen hond kijken, want de mensen hebben geen benzine. Waarom is er geen benzine? Ook weer het management inderdaad. Um, maar er speelt, speelt heel veel. Ik bedoel, dat management dat, dat heeft effect op alles. Ik bedoel, de prijzen van uh, het eten gaat omhoog, uh, benzine, dus onder andere. Um, ja, de faciliteiten zoals mensen die gewend zijn en die kennen, die, die, die, die zijn er niet meer. Het land wordt slecht bestuurd. Ja. De... Nou ja, en hij belooft heel veel. En, hij, en, en daarin is hij een, een groot, heeft hij een grote fout gemaakt. Hij heeft gezegd, ik ga dit oplossen. En dat lukt hem niet. En uh, hij gaf ook in de speech die gisteravond gaf... gaf hij aan van ja, uh, ik heb wat fouten gemaakt. Maar uh, was wel heel snel met het uh, benoemen <laughs> van buitenland... Ah, extern niet die externe aan wie Ja. had ja. gelegen. Ja. Jij zei eerder al van de, de veiligheid. Het is veel onveiliger geworden. Ja. Hoe, hoe, hoe kan dat? Nou ja, um, de politie is veel minder op straat. Mensen hebben veel meer het gevoel dat het niet echt een staat is. En dus als jij iets doet wat niet uh, mag, wat van de wet niet mag... is de kans erg groot dat er geen consequenties zullen zijn. En waarom is er geen politie op straat? De politie was uh, een van de redenen ook waarom de revolutie in 2011 begon. Door uh, de martelingen die het plaatsvonden op politiestations... en het uh, harde politieoptreden. Mm -hmm. Tijdens de revolutie zijn ze op een gegeven moment de straat afgegaan... en de militairen het overgenomen... Uh, men is nog erg boos op de politie. moet ook helemaal hervormd worden, omdat zij een bepaalde manier van uh, met harde hand regeren hebben. Waar de politie men tegen durft is. zich vanwege vroeger niet meer te laten zien. Op straat nou, minder. Min, in mindere mate zijn zij op straat. Ze kunnen het ook niet meer. Laten, laten we eerlijk zijn. Het respect voor de politie is ja. eigenlijk een beetje weg onder, onder het Egyptische volk. Vooral dus omdat, omdat om wat zij uh, voorheen hebben gedaan. En omdat het ja. inderdaad gewoon oppressie was uh, voorheen. Uh, en dat komt langzaamaan weer terug. Dus, dus ik weet niet of dat geheel aan de regering te wijten is. En ik denk dat elke regering daar ook wel problemen mee zou hebben. Maar uh, is dat niet ook een kwestie? Want we hadden het in het begin over. Ja, die man zit er een jaar. Geef hem even de tijd, zou je ook kunnen zeggen. Ik bedoel, hij, hij, hij erft een land dat het al niet zo heel goed ging? Nee. Ja, nou ja, er zijn ook inderdaad... ook wel vrienden en kennissen van mij... en Egypte die ik heb gesproken... die zeggen van ja, misschien moeten we nog even wachten. Misschien moeten we een andere oplossing zoeken... dan massaal met elkaar de straat op gaan. Ja. Maar een hele grote groep heeft zoiets van... nee, maar wij willen dit niet meer. Wij, wij hebben hem gekozen, of een deel heeft hem misschien gekozen... maar we zijn het er niet meer eens, mee eens. En wij willen vervroegde presidentiële verkiezingen. omdat we Maar dat hier is dus wel een beetje het, het probleem. En het grote verschil met de, met de revolutie... zoals die begonnen is, is dat... Het voorheen was het wij, wij allemaal tegen de oppressie ja. uh, en tegen Mubarak. En nu is er toch een tweedeling, misschien zelfs een driedeling... Um, waarin je, je mensen hebt die in het midden eenzijdig... Uh, maar ook mensen die dus pro-Morsi, anti-Morsi... en dan krijg je dus dat er niet de eenheid is die er toen tijdens de revolutie was. En dat mensen inderdaad zijn die, die zeggen van... ja, wij willen dat Morsi aftreedt. En andere mensen die ja. zeggen... nee, maar wacht eens even, hij is democratisch gekozen. Heb dan ook respect voor het democratisch stelsel wat we en hebben En wacht tot de gekozen. nieuwe verkiezingen. En Precies. Ja. Ja. Ja. Hoe, het is een hele moeilijke vraag, maar wat gaat er zonder gebeuren? Hoe, hoe gaat dit verder nu? Krijgen we weer de beelden van toen? Nou ja, morgen begint het met uh, de promorsie mensen. En mm -hmm. als, als uh, dat een reactie uitlokt bij mensen die zondag de straat op wilden gaan... en het komt morgen al tot clash in Cairo... dan verwacht ik dat het zondag heel groot gaat worden. Uh, en, en fout kan gaan. Als het rustig blijft en die groepen elkaar niet ontmoeten en geen uh, gevechten komen. En het, ja. le en het leger? Ja, er ja, wordt gedreigd, er, er is wel Staat gedreigd met militaire acties, eventueel. Ja. Maar uh, ik denk dat dat in uiterste nood pas toegepast gaat worden. Want als dat gebeurt, dan, dan, dan is er een reden om het hele volk tegen, zich te, tegen hem te keren. Dus dat zal hij niet zo snel doen, denk ik, uh, persoonlijk. Maar, maar je weet nooit hoe het ja. gaat. Ja. Ja, gisteren zijn, waren er al demonstraties in andere steden in Egypte. En daar is het al misgegaan. Daar zijn meer dan 200 gewonnen, doden gevallen, inderdaad. Terwijl is de speech shield zelfs. ja. ja. En als dat een voorbode is voor zondag, dan. Uh... Jullie kijken niet altijd vrolijk, vind ik. Nou ja, ik hou me hart wel vast. Ja? Ja. En als ik dan vrienden spreek die zeggen: van ja, ik ben best wel bang voor wat er gaat gebeuren. en ik ga sowieso de straat niet op. Ja. en ik heb uh, genoeg eten in huis. dan denk ik ja, waar gaat het heen? Wat gaat er gebeuren? Goed, vanaf morgen dus uh, pro-Morsi-demonstraties. en wie weet wat of de anti's dan ook de straat op gaan al. Ja, we gaan het zien.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 what do the plain white tee say there Delilah. radio 1 Willemeyn veenhoven Today. Nog even tot slot, dames en heren over Egypte. Um, wat natuurlijk veel mensen zich afvragen, is ja, de Morsi moet weg, mensen zijn ontevreden. Niet iedereen, maar een groot gedeelte. Is het onder hem dan niet in ieder geval op het gebied van, van dat je kan zeggen wat je wil beter geworden? Er worden net wel John Stewart die zeggen: je kan nog steeds niet echt kritiek hebben, maar je wordt niet meer meteen in de gevangenis gegooid en doodgemarteld. Nee, dat klopt. En mensen hebben wel geleerd in die revolutie in 2011... dat ze kunnen zeggen wat ze willen en, en, en daarmee de straat op gaan. Al dus is het wel zo dat als je dat in, het, in, in de publieke sfeer doet, uh, in de media... dat je wel risico loopt om gearresteerd te worden. Maar het is niet meer zo dat je dan uh, opgepakt wordt... en de gevangenis verdwijnt en niet meer Nee, nee. Dus dan wat dat ook betreft is, het, is dit echt een economisch protest vooral? Want uh, we hebben geen baan, we hebben bijna niks te eten, we hebben we geen benzine. Nee, dat, ja, met, ja... Onvrede om inderdaad economische dingen, maar ook... Onvrede over dat het niet beter is geworden. Ja, Precies. op dit gebied dan ja. vooral. En dat er geen hervormingen zijn gekomen. Ja. En maar, geen stabiliteit. Ja, mensen kunnen, kunnen inderdaad veel meer zeggen hoor, dan voorheen. Alleen moeten we ook niet vergeten dat er ook nog een soort van sociale uh, rode lijn is. Dat, dat uh, wat sociaal geaccepteerd is als grap... Dat, dat is niet altijd voor iedereen hetzelfde. Ja, dat zei je net tijdens de plaat. Dat er vrienden van jou zijn die zich leuk zo'n John Stewart. Maar wij vinden dat gewoon te ver gaan. Sommige ja. grappen wel. Ja. Maar er zijn ook heel veel vrienden die superfan zijn. Dus uh, <lacht> dat, is, dat is een beetje het is te... net een normaal land. Ja. <lacht> We gaan even tot slot naar uh, onze entertainmentman Mark Koster. Mark, goedenavond. Goedenavond. Staatssecretaris Sanders Dekker, namelijk Sander Dekker... die vindt dat tv-sterren als Matthijs van Nieuwkerk en uh, Antoinette Herzenberg... een deel van hun salaris moeten inleveren. Wij vroegen ons af of dat zomaar kan. Uh, hoe groot acht jij de kansen, uh, Mark, dat uh, Matthijs zegt... joh, neem maar een gedeelte van mijn salaris? Nou, opmerkelijk. De, de, de kans is, is aanwezig. De BNN, de onbejaard verwerkt, gaan ook stemmen op om daar eens naar te kijken. Mm -hmm. uh, Paul Witteman heeft, al, heeft zich al uh, terug laten schroeven onder de balken, enorm uh, vrijwillig. Uh, dus, dus er is een soort van uh, tijdgeest dat, uh, dat de kans aanwezig is dat het gaat gebeuren. Ja. De NPO gebeurt uh, ook. Dus uh, ja. ja, als het gebeurt, dan gebeurt het. Ja, en, de ar en die arme Jeroen Pauw blijkt helemaal niet uh, boven de balken en enorm te verdienen. Nou, dat is wel een treur. Dat, dat zit iets heel raars. Jeroen is niet eigenlijk veel te weinig. Want uh, ja, als je hem afzet tegen Matthijs van Nieuwkaart, hij doet ongeveer hetzelfde werk, dezelfde kijkcijfers, elke avond hard werken. En dan zit hij flink onder. Dus het is heel opmerkelijk dat hij minder krijgt. Uh, Paul de Leer, of um, uh, Matthijs van Nieuwkaart krijgt het geld betaald uit een geheim potje van een vereniging. Hè, van, mm -hmm. van de Vereniging van de Varen. Dus dat is geen belastinggeld. Dus zo um, schroef hij dat een mm beetje -hmm. op. Maar op zich is het wel een heel opmerkelijk dat hij er vandaag ja, bijna klagend over het ziet, hè? Van, ja. ja, ga je mij ook eens even wat betalen? Ja. Ik, ik vind dat echt opmerkelijk. Misschien heeft het ermee te maken dat Paul Witteman zelfs zei, nou schroef mij maar terug. Toen is goed ook mee teruggeschroefd. Eigenlijk totaal oneerlijk. Dus ik vind het wel een heel raar, een heel raar iets. Dat even als zij-stapje, maar eh, nog even een vraag over, gebeurt dat wel vaker? Ik bedoel, weet jij van buitenlandse gevallen ja, bijvoorbeeld mensen die, die zeiden, nou, ik lever wel wat in? In Amerika is het uh, ondernemerschap wat groter. Steve Jobs uh, keert zichzelf jaarlijks 1 dollar uit. Uh, ondertussen verdient hij een dividend miljoenen. Een ander heel mooi voorbeeld is uh, Warren Buffett... dat is de rijkste man ter wereld. Uh, uh. Die keert zichzelf per jaar maar één ton uit. Dat is voor een rijk iemand natuurlijk helemaal niet veel. Dat is een beetje ambtenaar verdiend in Nederland. Top ambtenaar dan. En deze man boodde ook nog een 16 in hetzelfde huisje... waar hij in 1964 niet -19 oh. kwam. Dus met andere woorden... Um, het kapitalisme heeft niet zo zeer, zeer met hoge salaris te maken, als wel met het, het creëren van waarde. En, en, en da, daar zouden dus die omroepers naar moeten kijken. Van als iemand heel goed zijn best doet, mag hij heel veel verdienen. Maar als hij slecht zijn best doet, dan moet het salaris naar beneden. Nou, ja, dat hebben wij en dat, niet. Hè? Een, een ondergrens. En, nou, dat, de, de bonus is, is, uh, is, er, is goed geregeld. Dus ik verdienen veel. Maar de malen, dus het naar beneden schroeven, ja. dat is slecht geregeld. En als we dat nou eens wat beter regelen. Dan kan je roem wat omhoog en dan kan mijn tijd wat naar beneden. En dan is het allemaal weer een stuk eerlijk. Zeker bij de Farah, waar ze wil voor gelijkheid zijn. Uh, zo zegt onze entertainmentman Mark Koster. Dank Mark. Da. -N -N Today. Willemijn Veenhoven. De laatste woorden alleen maar voor schrijver Philip Huff. Ah, die Willemijn. Nelson Mandela. Ik denk vaak aan hem. Hij is een splinter in mijn hoofd. Ik denk als volgt: Mensen zitten opgesloten in de bubbel van hun wereldbeeld. We weten niet beter. Als dat echt zo zou zijn, als de wereld enkel zou bestaan uit mensen die veroordeeld zouden zijn tot hun vooroordelen en niet anders kunnen, zou het simpel zijn de wereld te ervaren zoals die is. Maar dat je elke ochtend wakker wordt in een wereld waarin iemand als Mandela bestaat, iemand die anders naar de wereld kijkt en zo de wereld anders maakt, maakt het ingewikkeld en hoopvol. Dat was hem, dank Esmeralda van Boom. Dank Abdallahman.